Zangvoort heeft, heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Zandvoort met, met nu. Zangvoort op zaterdag. stop Gaat de opening dan, hè? Ja, Schoen. gaat opening, ja. Maar goed, wel een leuk plaatje zo aan het begin van de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Je hoort het goede doel en vriendschap is een illusie. GFM. Voor Zandvoort en de regio. En in derde uur uiteraard ook aandacht voor onder meer sports. Ja, sport zeker. En uh, we kijken even vooruit. Uh, ik zal me gelijk met de deur in huis vallen, anders kom ik niet door een berichtje heen. De Masters FM. De Masters, ja. Uh, 5 en 6 juni, de RTL GP Masters of Formula 3 met Red Bull Formule 1 demonstratie. Dus dat is uh, volgend weekend vindt op het Park de 20ste editie plaats van de Masters of Formula 3. De belangrijkste Formule 3 race van Europa. Opnieuw zullen de beste Formule 3 coureurs uit de diverse competities tegen elkaar uitkomen. Om te bepalen wie er in de voetsporen kan treden van eerdere winnaars. Zoals daar zijn David Coulthard, Jos Verstappen, Lewis Hamilton en Nico Hulkenberg. En zoals het bij een bijzondere jubileum mag worden verwacht, wordt de 20 twintigste editie een bijzondere. Naast de rtl gp naamdrager en mediapartner van het evenement... Uh, zal Red Bull een uitgebreid demonstratie uh, geven. Uh, in, laten we zeggen in het middaguur. Met Formule 1, uh, zowel de Formule 1 Bolide als coureur Vettel... zullen acte de présence geven. Wow. Jazeker. En zal dat I? allemaal in uh, Zandvoort over toegangskaarten, verdere informatie verwijzen wij u naar www.cpz wat staat voor circuitparkzandvoort.nl www.cpz en wij gaan er ook weer uh, Wij gaan door met het experimenteren. De CFM dag. is er weer uh, de hele dag bij en uh, een van de techneuten is aangeschoven. Daan, nogmaals goedemiddag. Daan, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Gaan wij ook weer belden zien op televisie? Ja. Ja, yeah. yeah, echt waar. Helemaal goed. Ja. Dus ja? de masters zijn live te volgen in Zandvoort op televisie. Ja. Op TV kanaal zo net zoals... 45. 45. Mensen, vorige, vorige keer vorige keer, met, de, dat was een echt een experiment voor de, telete, voor de hele TD. Daar weet Albert-Jan ook Technische van. dienst, ja. Daar weet Albert-Jan ook van wat van. Ja. En uh, dat is zo ons goed bevallen. Daar hebben uh, Geweldig veel positieve reacties veel, op po gehad, hè? He? Heel veel positieve reacties op gehad. En... Uh, we blijven gewoon doorgaan. We blijven steeds groeien met de TD samen. Ja, nou, helemaal goed. Beelden zijn dus live oh. te volgen op televisie. En ja. gewoon op Radio CFM. Race Radio. Het heet die dag Masters FM. Ja, en ik ja. heb begrepen dat ik van de week nog even contact heb met de, de, de echte speaker van het circuit. Met Rob. Ja. Met Rob. Heet Rob, heet Rob, Rob met, en Rob. He? Rob, Rob, Rob, Rob, en Rob. Dat moet Oh Rob petersen Want die had ook nog, nog wat ideeën over van als dat uh, dus doorgaat met de Masters. En het gaat door. Die, die race beelden. Had hij ook nog wat goede ideeën voor het programma. Dus, uh, ik ben ja, dat komt helemaal Goed. Ik ben benieuwd waar die mee komt. In ieder geval volgende week zondag de Masters in al voort. Dat gaat spannend worden met een demonstratie onder meer van de Formule 1 auto en coureur. Vettel. En nou, zeker, uh, zeker de moeite waard om naar het circuit te gaan. Want de toegang is volgens mij helemaal gratis. Je had het over toegangskaarten. hè Ja, nee, nee, nee dan moet ik er even weer. is allemaal gratis hoor. Vol, Volgens mij is het helemaal gratis. Ja, ja gratis. Omdat de, de masters weer binnenkomen uh, weer. Uh. Ja. Ik had het in ieder geval begrepen. Nou, anders komen we er een andere keer nog wel even op terug. The on the avenue. I, heard you I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape. I Even kijken of ik het uit mijn mond krijg. Even kijken. Albert-Jan, je had gelijk. Ja, hè? Je had gelijk. Ja, we hebben nou we moeten wel geld betalen om het uh, circuit op te komen tijdens de Masters. We hebben het even gecheckt via vanaf de 10 euro, officiële he? website van Circuit circuitpark Zandvoort. Hebben we gecheckt, maar er staan gewoon prijzen bij. Ja. En van, het is vanaf 10 uur, maar dan moet je een kind zijn en dan moet je alleen maar op de, in de duinen willen. Dus Oké. Okay. prijzen of kaarten vanaf 10 euro. Dus daar hangt dan weer mooi gelijk in. Uh, even vooruitblikken op volgende week. Even, is er een berichtje tussendoor? Uh, natuurlijk, en dit komt uit Zeeveld. Want onze grote vriend Bert van Marwijk heeft zijn selectie voor de WK-voetbal in Zuid-Afrika rond. De bondscoach van Oranje liet uiteindelijk Ron Vlaar, Vernon Anita, Orlando, Engelaar en Jeremy Lens als laatste vier spelers afvallen. Uh, ja, naast natuurlijk de drie doelmannen die hij meeneemt. Drie stuks. Uh, Maarten Stekelenburg, nummer één. Michel Vorm en Sander Bosker en natuurlijk ja, voor de rest alle bekende Arjen Robben Dirk Kuyt Klaas-Jan Huntelaar Ryan Babel dat vind ik ook mooi dat hij nog die heeft dus ook gered die mm -hmm. gaat ook, ook mee maar goed, dat is klaar. Dus die club is compleet en die kan vertrekken. Heb jij en... al zo'n uh, toeter in huis? Ik heb niet zo'n toeter. Ik hoor ze continu. Ik hoef, helemaal, uh... ik hoef er ook geen één te halen. Want uh, het hele dorp, uh, laatst met lui lakken ook. Uh, ja, uh, één oh jongen, jongen, jongen. En een paar dagen later. Ja, dus ze zijn al volop in omloop moet ik zeggen. Ja. Daar dus, uh... nou sprak gisteravond de collega. Die had ook zo'n zo toeter uh, aangeschaft. Ja. We hebben het over Roy. Ja. Hij zegt, ik blaas op dit ding. Blaas, blaas, blaas, blaas. Blazen. Ja. Komt er helemaal niks uit. Nee, het is, je hebt een bepaalde techniek Een bepaalde, bepaalde techniek ga je daarvoor Die wij hier niet gaan verklappen. Nee. <laughs> en uh, we hebben natuurlijk ook vooruit gekeken naar de nodige activiteiten volgende week. Dus de, de, dus de masters uh, zaterdag en zondag. En uh, volgende week zondag, wat is dat voor dag? Is uh, Papa dag? Is Papa dag? Papa dag. Vaderdag. Vaderdag. Vader ja. en daar gaan we natuurlijk niet onopgemerkt aan voorbij. Nou, we gaan voor de vaders alvast een plaatje draaien om even op te warmen. Hier is Papi, loopt toch niet zo snel? De liefde tussen haar en mij.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 vergeten volgende week uh, zondag dan is het uh, vaderdag en voor alle vaders hè, en ook voor alle mensen om vaderdag niet te vergeten draaien we papi toch niet zo snel en, we hebben, er voor... <hijs> en we hebben we voor aanstaande zaterdag hebben we ook weer een papaplaat hebben we nog een papaplaat klaarleggen oké okay, helemaal goed Erachteraan achteraan hoor je trouwens uh, Robin S en Yuka to Show Me Love Hoog tijd voor, weer wat berichten met Albert Jan nee, Vos. Ik ga nog even door oh. met dat Nederlands elftal, want hier lag hier ook weer een deuk om. Want namelijk, de KNVB weigert een extra, ho extra hotelovernachting te betalen... voor de Nederlandse internationals bij aankomst in het winterse Johannesburg. Als bondscoach Bert van Marwijk zondagochtend 6 juni in alle vroegte arriveert met zijn WK-selectie... dienen de internationals zich vier uur in de lobby van het Hilton Hotel centen te vermaken... omdat de kamers door de hoteldirectie niet worden vrijgegeven. Oké. Okay. Want dat is vaak zo, hè? inchecken na die in die tijd. En uh, vanwege de weigerachtige houding van de KNVB-directie... hebben de assistent -trainer, trainers, moet ik zeggen... Frank de Boer en Philip Cocu... uit balorigheid aangebo al aangeboden... om de extra kosten voor hun rekening te nemen. Bondscoach van Marmijk... wil onder de vlag van de voetbalvond... wel twee of drie lezingen geven... om zo het ontbrekende bedrag zo'n slordige 35.000 euro op tafel te krijgen. Zoveel geld, hè? Dus oh, oh, oh. Ze zijn er nog niet eens, maar het begint al. Oké, okay, nou dat gaat helemaal goed. Maar we gaan wel winnen, als... We gaan wel winnen. We gaan wel winnen, maar het is, het is toch wat... Als... Dan ben je zo bekend en, hè? en dan krijg je toch weer dit soort discussies. Oeh, wanneer is uh, onze eerste wedstrijd eigenlijk? Geen idee, zoeken we op. Zoeken we op. Nou, hoor je zo <laughs> meteen nog. We gaan even googelen. Hier is Irene Kara en Fame...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 Het was de Special A.K.A. met Free Nelson Mandela. Daar ja, gaan we even een rekensommetje maken. Plaatje uit 1984. In 1990, uh, CFM bestaat 20 jaar, dus dat was 1990 dat we begonnen. Nou, de jingles gaan over het uh, begin van CFM. In 1990 werd hij vrijgelaten, dus het duurde na die plaatje nog 6 jaar. Voordat hij vrijgelaten werd. <laughs> Klopt, hè? Ja, ja, ja. Reken ben Oké, okay, dat bedoel ik. We, we houden nog even één bericht te goed. We hebben even nagekeken wanneer Nederland dan zijn eerste wedstrijd gaat spelen. Dat is dan op 14 juni. Om half twee. Om half twee. En dan komen ze tegen, uit tegen Denemarken. Heb je het met je school of je baas al geregeld? Dat is dan een grote vraag natuurlijk. Ja, er zullen heel wat mensen uh, ziek uh, ja, zijn. Ja, daar las in, ik uh, over op internet. No, no, no, no, no. No, daar zijn ze trouwens uh, al helemaal op uh, voorbereid. Hè, op dat soort situaties. Mm -hmm. Dus ik zou gewoon maar lekker een vrije dag nemen dan. Uh, even nog een autoberichtje En gaan we, daarvoor gaan we naar Frankrijk. En wel naar het circuit van Paul Ricard. Uh, Christian Alberts. Ja, wie kent hem niet? Verschijnt evenals vorig jaar met een Audi R10 TDI aan de start van de 24 uur race Le Mans. Die uh, gehouden wordt op 12 en 13 juni. Ja, je moet inderdaad pen en papier bij de hand houden met dit programma, want de data vliegen je om de oren. 12 en 13 juni, dus de 24 uur van Le Mans. De voormalige Formule 1 coureur en het team van Colin Coles kwamen onlangs tot elkaar. Het is heel simpel, volgens, uh, volgens Christian. Ik wil betaald krijgen om te rijden. Met Kollers heb ik een goede deal kunnen afsluiten. Ik kijk uit naar Le Mans, vertelde hij. Die gisteren op weg was naar het Franse circuit om daar alwaar de Audi te gaan testen. Alberts wordt daar tiengenoot van de Brit Oliver Jarvis en de Deen Christian Bakkerud. Het trio bestuurt de R10 met V12 dieselmotor. Die in het verleden reeds succesvol was in de 24 uur van Le Mans. Dus weer een Nederlander, de okay. Coronel en nu dus ook weer Christian Alberts. En Jan Lammers natuurlijk hè, met zijn team. En over Jan Lammers gesproken. Nou, ik kreeg van de week een mooie poster van Jan Lammers. Jij? Ja, echt waar. Oké, okay, vertel. Ja, ja, met de, met de originele handtekening erop. En ik wil Jan nog even bedanken. Vanaf deze plek. Oké, okay, dus. Jan, hartstikke bedankt. En Jan Lammers heeft ook een tegel, hoor. In de Walk of Fame. Ja. Nou ja, dan, dan ben jij ook zo aan de beurt. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Dat, dat duurt nog wel even. Maar Moet e ik e eerst even wat vriendjes maken en dan komt het allemaal e goed. Eén ding is zeker. Wij blijven vrienden voor het leven. Zo is het maar net, <laughs> Albert-Jan. AJ Fox. <laughs> Hier is Jan voor.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 Maar wel goed vertrouwen is het enige dat wel zelfs een blik zegt genoeg. En waardoor u de tijd snel vergeet Of een vriend die de pijn kan verzachten als je leven. We zijn weer blij dat het weekend is. En uh, ja, dan heb je ook altijd zoveel op zaterdag. En dat is zo leuk. Dat vind ik zo leuk altijd. Anders, ja. Ja, en, die, en die tijd, jongen, die vliegt voorbij. Nou we... Vliegt inderdaad. Voorbij. Tien dit... al vooral. Vijf alweer. Sorry, ja, jongen, jongen. Het moet me even van het hart. Ik, bedoel, ik heb echt geprobeerd Trace te bellen, hoor. Uh, op het circuit. Maar uh, Trace is zo druk met handjes schudden. En, uh, dus ik kom er gewoon niet door. Nee. Dus maar ja. uh, u houdt ons verslag uh, te goed. Want uh, ik heb begrepen dat wij daar ons werkoverleg uh, gaan. Eén is uh, wel zeker. Wij zijn er. En ja. iedereen is van harte welkom op het circuit. Vanaf 4 uh, uur, uur. Vanaf dus. vier uur al. Ja, dan heb ik nog even twee golfnieuwsberichtjes. Uh, ja, ja, er wordt ook gegolfd in Europa en wel in Madrid. En onze eigen Joost Luiten heeft uh, de tweede ronde, dat was dus vrijdag... van dit Maast Madrid Masters, een reuzensprong gemaakt, gemaakt. De Blijswijkers golfer noteerde vrijdag voor de 18-hals 69 slagen. Dat wil zoveel zeggen als drie onder par... Met een totaal van 139 schoot hij de top 20 binnen. Zijn spel golfde op en neer. Luitens schreef een eagle op, maar ook een dubbele bogey. Vier birdies en een bogey hielden hem aan een goede kant van de score. In de algemene rangschikking was hij na twee dagen 14e. Uh, het ging iets anders voor Maarten Lafeber. Hij was vierde na de eerste dag, viel door een 76 terug naar de middenmoot. Daar trof hij uh, het gezelschap van Job Jan Derksen, die opnieuw tot 71 slagen kwam. Met 142 slagen, min 2, haalden beide ruim de kut. Uh, wel als 44ste. Even de Brit Luke Donaldson begint met een totaal uh, uh, van 132, min 12. Ja, ja, nu het goed, min 12 als favoriet aan de beslissende ronden in dit weekend. Hij heeft een slagvoorsprong op de Welshman Rice Davies en drie op dienstlandgenoot Jamie Donaldson. Zo'n derde dag noemen ze ook wel Moving Day. Want mensen die dan nog aansluiting willen houden met de top, die zullen ervoor gaan. En uh, dus wellicht morgen uh, in ieder geval drie Nederlanders uh, die de kut gehaald hebben en die dit weekend nog actief zijn op het Madrid Open. Ook een golf. En dat vind ik wel een heel leuk bericht. Want wij, je weet dat wij het KLM open altijd deden met CFM dan hadden wij een jongen, De Vries... die uh, als uh, zaakdeskundige uh, ons van commentaar voorzag in de baan. Maar hij, hij heeft een hele bekende broer. En dat is Floris De Vries. En die heeft uh, onlangs zijn eerste zegen op de Challenge Tour geboekt. U moet dat zo zien als... Dat is een, een, een, een rondreizend gezelschap van, van aspirant topgolfers, Wel professionals al... Die dan, als ze daar goed doorheen komen, door kunnen schieten naar de European Tour. En deze slechts 21-jarige Nederlander won uh, 14 dagen geleden in Italië het Toscaanse Open. Hij verdiende daarmee 24.000 euro. Een prestatie op zich hoor. Dus uh, Floris, nog van harte gefeliciteerd. Oké, okay, nou helemaal goed. Hier is Jefferson Airplane. <laughs> I'd like to see Our dreams Become reality There's a war going on A war you cannot see Right versus wrong It's a war that is so real I wake up in the morning The sun I do see But I feel the vibes forces around me Can you feel it? Can you me? I can feel it oh. Advantage of the simple man, intellect takes advantage of the simple man. Many people have problems from where it came, innocent, fallen victims to a top they can't explain. Intellect takes advantage of the simple man, the intellect takes advantage of the. Hey. Can you feel it? What's up? Uh. The simple man, intellect takes advantage of the simple man. Christian, read your Bible. Muslim, read your Quran. For it's a job, no other man. Hey. Dat was een plaatje uit de jaren 90 van Siggy Marley en de Melody Makers. En Cosmic, ja, Siggy Marley. De zoon van Bob Marley. De, oh, de zoon van, oké. Okay. Bobbes Marley. Ah, oké. Okay. Nou, leuk hè, zo. Nog uh, een kleine acht minuten te gaan en dan is het alweer voorbij. Ja, en ja. Uh, ik heb, uh, ben zelfs door mijn berichten heen gekomen. Ik heb nog één kleintje internationaal voetbalbericht... En dan gaat het over de trainer van Inter Milan, namelijk José Mourinho. Dit wordt de nieuwe trainer van Real Madrid. De Spaanse topclub heeft de Portugees vrijdagmiddag definitief aangetrokken als opvolger van Manuel Pellegrini. Volgens de, me de media heeft Internationale, waar de oefenmeester afgelopen seizoen met ongekend veel succes werkzaam was, een afkoopsom van maar liefst 8 miljoen euro gekregen. Oké, okay, kassa. En uh, hij wordt aanstaande maandag officieel in Madrid gepresenteerd. Uh, al het nieuws, alle evenementen hebben we besproken. U kunt ze nalezen op, uh, in de Zandvoortse Krant, onder andere. Wat betreft het lokale nieuws. Activiteiten uh, volop uh, in en rond het dorp. Om um, te beginnen, natuurlijk, vanmiddag met het grote feest op het circuit. En morgen de grote voorjaarsmarkt. Nou, we hebben nog twee platen te gaan, waaronder deze.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 It's you And we laugh for a moment Nee albert ik zie jou weer heel uh, angstig naar die klok kijken En zo van, oeh, het is bijna vijf uur ja. En dat betekent dat de laatste platen weer in moet komen Maar nou heb je een probleem natuurlijk Want we laten deze platen nog even uitspelen yeah. Zet je maar weer onder druk al die Nee, dat, dat valt wel mee in ieder geval zaterdag. het uh, einde van deze aflevering van uh, Sandvoort op zaterdag. En uh, we gaan ons opmaken voor het feest uh, bij de Mickey's uh, natuurlijk. Iedereen is daar uh, van harte welkom. Ton en Trace die vieren uh, hun uh, afscheid uh, van de Mickey's. En uh, iedereen uh, kan gewoon gezellig naar het circuit komen. Met onder meer een optreden van Ruud Jansen en de Joyce Meisterband. Ook die uh, zal uh, achter de pressants geven al daar. Wij zijn er volgende week weer. Zo dadelijk entertainment voor you met de heren twee uur lang. En we, wat hebben we zoal? We krijgen... We hebben weer... Te, wie? Stef Eckel. Stef Eckel. Oh, van, Eckel. we hebben een ja. Ja. Oké, okay. hey, wat leuk. Verder nog nieuws de komende uur? Twee uur? René Kaars nog. René Kaars ook nog. Nou. genoeg reden om te blijven luisteren. Maar wij gaan eerst een werkoverleg hebben om vijf uur. Zo is net. We gaan er snel vandoor. Deze keer okay, op het circuit, Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Rob, het was weer een feestje. All Luisteraars all bedankt all en tot volgende week.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 De rechtbank in Malawi verklaarde de homo schuldig aan obsceniteit en onnatuurlijke daden. De twee werden eind december gearresteerd toen ze hun verloving vierden. Homoseksualiteit is in Malawi en veel Afrikaanse landen verboden. In Polen is het dodental als gevolg van de overstromingen opgelopen tot 21. Vanochtend werd het lichaam van een man gevonden in zijn ondergelopen huis. De rivieren de Wisla en de Oder zijn overstroomd. Aan de Duitse kant van de Oder komen de dijken steeds meer onder druk te staan. Bondskanselier Merkel is in Frankfurt aan de Oder. In de stad is de hoogste alarmfase ingesteld. In Brussel is het heizeldrama van 25 jaar geleden herdacht. In het Koning Boudewijnstadion werd een plakketten onthuld en er werden kransen gelegd.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 Hij beschouwde het als een apotheose van zijn werk als beeldend kunstenaar.